De tovenaar van Os. Doortje gaat terug naar huis. Toen Doortje vertelde dat de grote tovenaar waarschijnlijk niet meer zou terugkomen... vroegen de mensen of de vogelverschrikker voortaan hun stad wilde regeren. En dat wilde hij heel graag. Er is vast geen andere stad in de wereld waar een man van stro de baas is, zei hij trots... De volgende dag kwamen de vrienden in de troonzaal bij elkaar. De vogelverschrikker ging op de troon zitten. Ik ben gelukkig, zei hij. Deze troon is heel wat gemakkelijker dan de paal in het korenveld. Ik wilde dat ik ook zo gelukkig was, zei Doortje. Maar ik zal tante Emma en oom Hendrik wel nooit meer terugzien. Ik heb nu verstand, dus ik heb eens goed nagedacht, zei de vogelverschrikker. Je kunt de gevleugelde apen vragen of ze je naar Amerika willen brengen. Wat ben jij verstandig zeg, riep Doortje. Ze zette de gouden muts op en riep. Eppe, peppe, zizi, zoezie, zik. Even later stonden de gevleugelde apen voor haar. Ik wil dat jullie me naar Amerika brengen, zei Doortje. Maar de aanvoerder van de apen schudde zijn hoofd. Dat kunnen we niet, zei hij. We mogen het land van Os niet verlaten. Als je daar rekening mee houdt, zullen we je graag helpen. Hij maakte een buiging voor Doortje en vloog met de andere gevleugelde apen door het raam naar buiten. Doortje was zo teleurgesteld dat ze begon te huilen. Maar de vogelverschrikker had opnieuw nagedacht. Hij liet de soldaat met de groene baard bij zich komen en vroeg hem om raad. Er is iemand die Doortje misschien wel kan helpen, zei de soldaat. Dat is Glinda, de heks van het zuiden. Ze regeert over de vierkante dwergen. Haar kasteel staat aan de rand van de woestijn die ons land van de rest van de wereld scheidt. Hoe vind ik haar kasteel? vroeg Doortje. Er is een weg naar het zuiden, maar die loopt door gevaarlijk gebied, antwoordde de soldaat. Ik zal met Doortje meegaan om haar te beschermen, zei de leeuw. En ik ook, zei de blikkenman. En ik, zei de vogelverschrikker. Ik blijf bij Doortje totdat ze weet hoe ze in Amerika moet komen. Daarna ga ik terug naar de stad van Smaragd." De volgende morgen gingen de vijf vrienden op weg. Ze liepen eerst een hele tijd door groene velden en kwamen toen in een bos met heel hoge bomen. Wat is het hier mooi, zei de leeuw. Hier zou ik best willen wonen. Op hetzelfde ogenblik hoorden de vijf vrienden van alle kanten een luid gegrom. Even later zagen ze een heleboel dieren. Tijgers en beren en olifanten en wolven en vossen en giraffen. Doortje schrok heel erg, maar de leeuw zei dat de dieren niet gromden omdat ze boos waren, maar omdat ze bang waren. En terwijl hij dat aan Doortje vertelde, kwam een van de tijgers naar hem toe. Welkom, koning van alle dieren, zei de tijger. Ik hoop dat u gekomen bent om onze vijand te verslaan. Onze vijand is een verschrikkelijk monster. Hij heeft een kop als een reuzenspin. Hij is zo groot als een olifant. En hij heeft acht poten die zo dik zijn als boomstammen. Wonen er geen andere leven in het bos vroeg de leeuw. Niet meer, want de leeuwen die hier woonden... zijn allemaal door het monster opgegeten. Maar geen van de leeuwen was zo groot en dapper als u. Ik zal het monster doden... als ik daarna koning van het bos mag worden, zei de leeuw. Dat zouden we zeker op prijs stellen, antwoordde de tijger. Ja, zelfs zeer op prijs stellen, riepen de andere dieren. De leeuw ging meteen op zoek naar het monster en vond het onder een boom. Het monster lag te slapen. De leeuw sprong op de rug van het monster... en met één klap van zijn voorpoot sloeg hij het monster dood. Daarna liep hij terug naar zijn vrienden en de andere dieren. Jullie hoeven niet langer bang te zijn, zei hij. Het monster is dood. De dieren maakten een buiging voor hem en zeiden dat hij nu hun koning was. De leeuw beloofde dat hij terug zou komen zodra Doortje veilig op weg was naar huis. De vijf vrienden gingen verder. Toen ze het bos uitliepen kwamen ze bij een heuvel die bedekt was met grote scherpe stenen. Ze begonnen de heuvel op te klimmen. Toen ze bij de eerste grote steen kwamen hoorden ze opeens een stem roepen. Ga terug, deze heuvel is van de mannen met de hamerhoofden en we laten jullie niet door achter de grote steen stapte een man naar voren. Hij was kort en dik en had een lange rimpelige nek en een heel groot hoofd. De vogelverschrikker zag dat de man geen armen had. Daarom stapte hij naar voren en zei... We gaan de heuvel over, of u het goed vindt of niet. Opeens schoot het hoofd van de man omhoog... Zijn nek werd langer en langer en met één slag als van een hamer stootte hij de vogelverschrikker omver. Meteen daarna werd de nek weer korter. Dat zal je leren, schreeuwde de man. Onder luid gelach kwamen wel honderd mannen met hamerhoofden van achter de stenen vandaan. De leeuw begon te brullen en rende de heuvel op. Maar ook hij werd door een man met hamerhoofd omver gestoten. Wat moeten we nu doen? vroeg Doortje, terwijl ze haar vrienden overeind hielp. Je moet de gevleugelde apen roepen, zei de blikke man. Ze hebben gezegd dat ze je willen helpen. Doortje zette de gouden muts op en riep... Eppe, Peppe, Zissie, Susie, Zik! Een ogenblik later stonden de gevleugelde apen voor haar. Jullie moeten ons over de heuvel naar het land van de vierkante dwergen brengen, zei Doortje... Komt voor elkaar, zei de aanvoerder van de gevleugelde apen. De gevleugelde apen pakten de vijf vrienden aan hun armen vast en vlogen met hen omhoog. De mannen met de hamerhoofden begonnen te schreeuwen en staken hun hoofden hoog in de lucht. Maar hun nekken waren niet lang genoeg. Doortje en haar vrienden werden door de gevleugelde apen naar het prachtige land van de vierkante dwergen gebracht. Overal waar ze keken, zagen ze beekjes door prachtige koerenvelden stromen. De huizen, de hekken en de bruggen waren rood geschilderd. En de vriendelijk uitziende vierkante dwergen droegen rode kleren. Doortje vroeg hen de weg naar het kasteel van de heks Glinda. Het kasteel van de heks van het zuiden werd bewaakt door drie meisjes die mooie rode pakjes aan hadden. Ze brachten de vijf vrienden naar een grote zaal. Op een met rode edelstenen bekleden troon zat een jonge mooie heks, Glinda. Wat kan ik voor je doen, meisje? vroeg ze vriendelijk aan Doortje. Doortje vertelde haar over de avonturen die ze met haar vrienden had beleefd. En daarna zei ze, maar nu wil ik heel graag weer naar huis, want mijn tante Emma en oom Hendrik denken vast dat er iets heel ergs met me is gebeurd. Ik zal je helpen, maar dan moet je mij de gouden muts geven, zei Glinda. Alsjeblieft, zei Doortje. Nu kunt u de gevleugelde apen driemaal een opdracht geven. Dat weet ik, antwoordde Glinda. En ik weet ook wat ik hun ga vragen. Ik laat ze eerst de vogelverschrikker terugbrengen naar de stad van Smaragd, En daarna geef ik hen opdracht de leeuw naar het bos te brengen. En de blikken man naar de knipoogjes. En de zilveren schoenen zullen jou thuis brengen, Doortje. Als je had geweten dat het tooverschoenen waren... had je al op de dag dat je naar het land van Os kwam... terug naar huis kunnen gaan. Maar dan zou ik geen verstand hebben gehad, zei de vogelverschrikker. En ik zou geen hart hebben gehad, zei de blikken man. En ik zou nog steeds een lafaard zijn, zei de leeuw. Dat is waar, zei Doortje... Ik ben blij dat ik mijn vrienden heb kunnen helpen, maar nu wil ik terug naar huis. Wat moet ik doen? Je hoeft alleen maar drie maal de hakken van de schoenen tegen elkaar te slaan en te zeggen wat je wilt, zei Glinda. Dan neem ik nu afscheid, zei Doortje. Ze sloeg haar armen om de kop van de leeuw. Daarna omhelste ze de blikkenman, die begon te huilen. En toen Doortje haar armen om de vogel sloeg, liepen er ook tranen over haar wangen. Glinda stond op en gaf Doortje een kus. Doortje pakte Toto op. Ze sloeg driemaal de hakken van haar schoenen tegen elkaar en riep: Breng me naar huis, naar tante Emma en om Hendrik. Doortje voelde dat ze door de wind werd opgetild. Ze vloog met een angstaanjagende vaart door de lucht. Maar al na een paar minuten landde ze voor het nieuwe huis dat om Hendrik na de wervelstorm had gebouwd. Doortje sprong blij overeind. Ze merkte niet dat ze onderweg haar zilveren schoenen was kwijtgeraakt. Tante Emma kwam net naar buiten en zag Doortje. Doortje holde naar haar toe. Lieve Doortje, riep Tante Emma blij, waar kom jij vandaan? Uit het land van Os... Begon Doortje. En toen vertelde ze haar oom en tante alle avonturen die ze samen met Toto en hun vrienden had beleefd.